...velden met het NOS-journaal. De PFAS in eieren van hobbykippen komt voor een groot deel uit wormen. Dat vermoeden bestond al, maar nu is het ook vastgesteld door het RIVM. Kippen die buiten lopen leggen eieren met de meeste PFAS, doordat ze die vervuilde wormen eten. Voor het onderzoek zijn wormen onderzocht en die bleken vol te zitten met de schadelijke chemische stoffen. Andere bodemdieren hebben mogelijk ook veel PFAS in zich. Het RIVM adviseerde vorig jaar om geen eieren van eigen hobbykippen meer te eten, omdat het slecht kan zijn voor de gezondheid. In eieren die in de winkel worden verkocht, zitten minder PFAS. Een deel van de vluchten van naar Dubai wordt hervat. Vannacht werd het vliegverkeer helemaal stilgelegd na een Iraanse droneaanval. Daarbij vloog een brandstoftank op de luchthaven in brand. Niemand raakte daarbij gewond. Ook Saudi-Arabië meld droneaanvallen. Het land zegt dat het vannacht in een uurtijd 34 Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. Of er ook doelen zijn geraakt is niet bekend. De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk... heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. Nog onduidelijk is vooral wie burgemeester wordt in de grote steden. In Perpignan, in het zuidoosten... haalde het radicaal-rechtse Rassemblement Nationaal... de absolute meerderheid. Er werd de huidige burgemeester met 51% van de stemmen herkozen. In Parijs werd de socialistische partij de grootste met 38%. Maar net als in de meeste steden waar geen absolute meerderheid werd gehaald... is er pas volgende week na de tweede stemronde een definitieve uitslag. Van de zeven Iraanse voetbalsters die asiel aanvroegen in Australië... zijn er vijf alsnog teruggegaan naar Iran. De zeven vroegen asiel uit angst voor vervolging in eigen land... nadat ze geweigerd hadden het volkslied te zingen, voorafgaand aan een wedstrijd. Het weer, vooral in het oosten, vallen nog pittige buien met kans op hagel en onweer. In de loop van de dag neemt het aantal buien af. Dan wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 8 tot 10 graden.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 In praten, het ging zoals het ging. Een herinnering: ik heb een troef verspeeld. We kunnen het beter laten. Woorden zijn te veel, het was een luchtkasteel. Gedeeld. Alles lijkt verspeeld, de kaarten zijn geschud, het heeft geen enkel nut in de offensief te gaan als je alleen blijft staan. Een vaste bed. Je wordt opzij gezet. Mag ze net als ik? Of mag ik dat niet vragen? Heb je het verschil? Is dit nou wat je wil? Als ik daarom denk. Zoals het is Je weet hoe ik je Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ja, en, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Daar zitten we weer. Goedemorgen we weer. En, uh, en goedemorgen okay. Maja natuurlijk. Geen ja, ons, uh, niet te vergeten. Steun toe verlaten wat de techniek betreft en de muziek trouwens. 10 over 10. 10 over 12 uur? Met nee, 5 allemaal... over 10 uur. Nee, oh ja, 45. Ja, ja. Ja, ja, het is nog vroeg. Ja, wat gaan we doen, Ger, Vertel eens. Nou, we gaan uh, zo meteen... Uh, uh, en hij, zit, uh, hij is al aangeschoven. Patrick Berg, uh, ga jij mee praten? Want uh, ik ben de partij... Van OPZ, dus, uh, dan moeten we ja, wel de partij ook noemen. De, de OPZ. Ja, maar <laughs> ik ben nog niet, niet klaar, Hans. Oké, okay, sorry. Jeetje. Daarna gaan we telefo telefonisch contact, uh, contact leggen met uh, Carina Veren. Die zit in Spanje, in, in, uh, in Altea. En uh, we gaan even kijken hoe het met haar is. En wat daar te beleven is...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 over uh, de kandidaatwethouders in de raad. Uh, en daar heeft David Molenburg... Ja, op de, op de, op de kieslijst. Inderdaad. Ja, daar heeft ja. David Molenburg een, een hele duidelijke mening over. En als laatste natuurlijk uh, ja, Classic Concerts. Uh, is hier er ook in weer de morgen, de kerk, hè? Uh, ja. En uh, Willem Strooman komt even vertellen wie er komt en uh, wat ze spelen. Hartstikke leuk. We kijken er nu al naar uit. Ja, Jazeker. Toch? Uh, nou ja, Gert zei het al. Aangeschoven is inderdaad Patrick Berg. Welkom, Patrick. Goedemorgen Op allemaal. Het deze uh, mooie, mooie zaterdagochtend, ja. wind stil bijna, niks aan de hand. Ja, het is een mooie dag geweest om schoon ja. te wandelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk. <laughs> maar je hebt van de week wel met, met, met je karren last gehad van die wind, denk ik, of niet? Ja, dat, nou ja, on, ondertussen weten we wel hoe we moeten neerzetten ja, en hoe we waar, dan ja. moeten afsluiten tegen. Ja, ja. Maar het, was, het ging donderdag ook even, het klinkt een keer ja, mag, mag, mag ik één vraag stellen? Daarover? Nou ja, als er straks vaste uh, uh, uh, uh, punten komen waar jullie uh, in gaan verkopen, hoe ga je dat doen? Nou, Kunnen een een soort die jullie er komen, denk je? Ja, dat, dat duurt nog wel even. Nou ja, dan, uh, uh, uiteindelijk wel, denk ik. Mm. Ondernemers de, wachten er al heel lang op. Hoor. Ja, dat ja. weet ik. Maar hoe, uh, gaan die dan draaien om, uh, die wind, uh, ja. om de wind te. Uh, nee hoor. Uh, nee? Gewoon vaste locatie ja. en niks groters willen we. Ja, maar ja, politiek, ja. politiek uh, wil ik me daar eigenlijk niet uh, over uit. Nee, nee, nee maar het is alleen maar een technische in vraag. Eigen, hoor. In mijn eigen, uh, eigen partij, iedere keer als het over dat onderwerp gaat... kan ik iedereen ja, keer een, een rechterversieger ja. aankijken. Ja, ik zit in. in de politiek voor eigen perrochie. Ah. Uh, als het in de fractie over dit onderwerp ging... dan ben ik altijd uit het fractieoverleg ja, over... Zeker. en dan liet ik het gewoon aan, de, uh, aan Belinda Geurzen en in Bruno over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 Uh, met Arlon, hè? Ja, met Arlon is mijn tweelingbroertje. Deze, deze jongen van de tweeling heeft wel een brilletje. En mijn tweelingbroer die heeft geen brilletje. Ja, dan kan zo, ik het ook jullie ja. ons ja. uit elkaar ja. <laughs> 57 jaar, heb twee zonen. Uh, um, sinds 1999 uh, zelfstandig ondernemer. Samen met mijn vrouw, Viskar Eerste drie jaar hebben we op het strand gereden. Ja, sinds 2002 de jaar een ja. standplaats op de boulevard overgenomen. Volgend jaar groot feest dan, hè?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 Het was in ieder geval voor, uh, na, net na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Of, ja. Het maar um, jij bent... Dat uh, bij de oudere partijen, ja. twee lang geleden. Als het goed is, uh, als jullie tenminste uh, een zetel halen... dat denk ik uh, misschien wel... Uh, ga jij voor de derde termijn op uh, huh? voor OPZ? Ja. Wat heb je van de afgelopen... Ja, dat is wel lang dan, hè? Dat is een twa twaalf jaar straks. Ja, veel passie. Ja, veel en passie. Ja, dat is wel belangrijk. Hè? En, dus dat en, moet je hebben. weet gelu je, gelukkig <coughs> hebben we nu weer uh, flink veel nieuwe aanwas...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 En dat is wel leuk om mm -hmm. ook een nieuwe lichting uh, ja, te helpen en uh, te sturen. Ja, jullie gaan straks uh, toch een hoop ervaring missen wanneer uh, Bruno Bouwbericht-Wilson afscheid gaat nemen. Ja. Die, hoe lang heeft hij erin gezeten? Ook 16, ja, ik dacht 16 jaar. 16 jaar? Ja, ja. En maar er is wel een tussenpauze. Is hij, is hij even ja, klopt. Stop geweest ja, dat ja, hij in ja, de ja, ja, ja, ja. Uh, provincie actief was voor ja. uh, God. Even denken, dat was niet... Nou, dat was in ieder geval voor een seniorenpartij. Heeft ah, hij in de ah, provincie is hij actief geweest. Dus hij is, tussentijds is hij hier uh, zes jaar niet actief geweest. Ja, als, maar, dus, maar goed, uh, jullie gaan in ieder geval een, een bak ervaring. Ja, ja. Ze zo, ja gelukkig he? heb ik de ervaring van Belinda nog als, uh, Belinda ja, Keurzen, als uh, ja. goede steun in ons. Uh, ja. En eigenlijk een, een ontzettende dossierkennis. En, Absoluut, en, ja. en, en de SIS-gemeentesecretaris secretaris een andere plaats. Dus die weet heel veel hoe...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 Kennis aan en ja. zij is ook heel goed voor om nieuwe mensen in onze ja. die aanschuiven om die in te werken. Ja, Belinda Gunnison was vier jaar geleden nog lijsttrekker. Nee, nee, nee. Toen was Peter Kramer lijsttrekker. Oh was Peter Kramer lijsttrekker. toen Belinda twee en, en, en, en oh, ik, drie. Manier. En, en ja. eigenlijk is deze periode, ben ik lijsttrekker geworden. Hm. Uh, Belinda die is, heeft een, een, me vijf weken geleden een nieuwe heup gekregen. Hm. Dus ja, die had heel erg uh, onzichtbaar geweest ja. in, in de ja. campagne.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 Uh, het, dat het handiger zou zijn als ik het ja, ja. zou doen, omdat ik meer zichtbaar was. Ja, wat me ook. Wel, weet je, iedereen die, die heeft het vast wel gezien op. Uh, aan de de posters mm -hmm. van onze partij. Oh, ik heb er geen gezien. Dan lopen we straks hier even <lacht> ja, ja, hoekom, nou, ja, is... En dan kan ik je immers nog aanwijzen. Ja, nou, ik heb Miro voor me hoor. Dus, ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dan zie je wel dat, het, dat, ja. dat, dat we met z'n drieën op een foto staan, omdat we ja eigenlijk.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 En wat dat betreft ben ik het ook wel eens met, met de stelling wat, wat, wat, wat David uh, straks met jullie gaat bespreken. Mm -hmm. Nou, hij heeft het gedaan al voor de Aan 105, maar het is ja, nee, een aardig Ja, nee, nee, nou, maar dat bedoel ik weet je, Oh ja, een brief in het middel ik, ik vind bestuur, wel, als ja. mensen zoveel stemmen op je geven, dan, ja. dan moet je ook uh, de, de stap durven te nemen ja. om te zeggen van... nee, hey, ik, uh, ik sta niet voor spek en bono op mijn lijst en dan ja. ben ik... Uh,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 Uh, dat hij dat eigenlijk zegt van hey, op deze manier word ik niet gelukkig... en uh, ja. hier stop ik mee, want op deze manier wilde, wilde ja. Peter toen niet werken... en toen is hij daardoor opgestapt helaas. Ja. Nou, zijn opvolger was uh, Jan ja. hè die ja. nog steeds zit... maar zonder jullie, uh, uh, nou ja, goed, jullie samenwerking zeg maar, met de OPZ. Ja. Dus kun je daar nog even nou, ingaan wat er de, gebeurd is? Nou ja, dus... Uh, uh, um,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 die hier huisvest zitten op de Tolweg... of die deze locaties vrij kon spelen... dat we hier woningbouwlocaties uh -huh, gaan doen. Uh -huh. Nou, geen een van deze locaties... van deze verenigingen... of het nou Wildering is... of uh, CFM is... Zfm. is... ZFM? Ja, wij noemen het tegenwoordig ZFM. ZFM. Ja, ik, Sorry, dus de oudere partij. Ja, die die ja, houdt, ik ben, houdt ja. een beetje van historisch. <laughs> uh, maar ik ben blij dat het ZFM blijft... en geen Halem 51. Dat wil ik dan ook nog. wel, dank je wel. Dank wel. Um,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 Ik had veel liever gezien dat er een, een, een, een, een puntvorm was gegaan en een bovenverdieping hmm. erop, waar deze studio naartoe had gehuisd. Nou, misschien had het met die, akoestiek dat, te maken, zou Nou kunnen. ja, met, boven, de, boven de hal, boven de hmm. uh, hal had gerust een, bo, een ja. etagetje erbij gekund. En dan had de, de radio, als dit had veel meer in het centrum ja. van, de, ja. van, het, van het dorp kunnen zitten in plaats ja. van op de tolweg. Ja, over... deze locatie die had nog steeds als de verdichtingsstudie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 Ik ben het met je eens, ik weet nog wel een mooie locatie van een Tiny house. We ja, dat gehad. zou mee. makkelijk kunnen natuurlijk. Het zou heel makkelijk kunnen, weet je. Vroeger hadden we op de Linnea's straat. Waar was hier dat voor je dan? Nou, vroeger hadden we op de Linnea's straat. Hmm? Uh, weet ik dat er nog een kerkje stond. Ja, yeah, met een kleuterschool. Met een nachttuil. En, en ja, klopt. Ja. En, en, en in, in mijn beleving denk ik dat we daar heel goed Tiny Houses kunnen maken. En één verdieping, één laags. Niet te hoog, want het hoeven niet over de graafplaatsen te kijken.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 een eigen tiny house... als ze wilden investeren ja, om te kopen. ik denk geen, dat je zoiets uh, kan realiseren voor jongeren... voor de ton per stuk. Ja, ja, en je, en je dat hebt geen, dat ja, zijn ja, ja, prijzen en, waar starters en, echt mee uit nou, wat, wat Natuurlijk, uh, uh, de stikstofproblematiek... en elektriciteitsaansluitingen, en dat soort dingen, ja, maar dat spelen allemaal mee. Stik, nee, nee, stikstof nee, de stikstof valt dan wel mee... want Je ja, hebt geen parkeerplaatsen, en gebouwd. geen nieuwe uh, zeg maar, uh, verkeersbewegingen... die met die stikstof te maken hebben. Dus dat zou, dat zou kunnen. Ja. Nou ja, ik... Uh,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 ja, bleef het, bleef het weer stil. Hmm. En het bijzondere was wel tijdens die, tijdens die kort geding... dat het gemeente eigenlijk inbracht. Dus dat ze eigenlijk zeiden van... Nou, we hebben het pand al sinds 1979. En uh, er is verjaring aan, uh, aan de hand. Hmm. Hmm. En als tweede inbreng bracht die advocaat van de gemeente van... Uh, we, gaan, uh, uh, we gaan alleen geluidsisolatie toepassen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 dit is toch niet te tolereren dat de gemeente hmm. denkt dat de regels die jullie opleggen veranderen, niet voor de gemeente ja. geldt. Nou, ja, goed, laten we dat afsluiten. Dus we gaan nu een absorberende uh, bedenken. Nee, er is nu afgesproken dat er binnen vier.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 Uh, we gaan even naar muziek En ik moet nog even zeggen dat de Hildering, de toneelvereniging, wel van hier naar de Krocht is Ja, nou, Volgens mij uh, staan ze in hun kledingstukken staan ze nog steeds hiernaast, of niet? Nou ja, die kunnen daar ook wel heen, toch? Nee. Maar goed, uh, daar wil ik verder niet... Uh, maar ze lieten het even weten. Uh, we gaan uh, muziek rijden, draaien, want jij had iets aangevraagd. Ja. Uh, welk nummer had je aangevraagd? Het dorp van Wim Sonneveld.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij zou gaan? Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM.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 uh, ik vind het heel bijzonder dat jouw zoon... Bram... Uh, lijsttrekker is bij een andere partij... Uh, Jong Zandvoort. Ja. Vind, je dat, vind je dat zelf wel niet bijzonder eigenlijk? Nou ja, als, als jongen van twintig was... Wat, ja. ik dus, ja, dan was ik niet zo bezig met, met politiek. Was nou, ik Bram bij... is daar behoorlijk bij Nee, bezig, absoluut. En het, ja. Ik vind het hartstikke mooi dat, dat ja. een jonge ja. generatie... Ja. zich zo inzet... om ook Zandvoort... een bepaalde weg mm. in, in, in, in, te, in te laten gaan. Ja. Um, maar thuis...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 Maar we hebben toch voor het project gestemd. En dat heeft de jongen bijvoorbeeld niet gedaan. Nee, dat is waar. Dus, ja, dus ja, er ja, zijn ook ja, wel ja. verschillen aan te wijzen. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja en, en weet je, wij proberen meer... Uh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 En, en ik hoorde dat er zulke lange wachtlijsten zijn. Acht maanden is die vrouw aan het wachten... en ze, is, ze heeft nog geen idee wanneer ze thuis Nou, kan. Dat is ouderenzorg uh, ja, met wachtlijsten, de, jongerenzorg met wachtlijsten. We moeten een ja. beleid gaan doen... dat mensen ja. beter weten waar, hoe, waar kunnen we de mantelzorgen ja. vinden. Ja. Uh, waar, wat kunnen we, uh, voor de WMO, wat voor hulpmiddelen, waar moeten ze terecht. Er moet een veel beter ja. systeem komen waar de ouderen...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 Nou ja, ik, je voelt hem al aankomen. Die, die lijn uh, 80 en lijn 81... die gaat door veel gebieden van, van uh, Heemzeden, Bloemendaal... maar ook in Zandvoort straks 30 kilometer worden. En als de dit langer gaan duren... dan heb je kans dat in de Noord op de eindhalters... een aantal bushalters gaan verdwijnen. Mm, mm. Ja, het, het is nu al slecht, het openbaar vervoer, in 2028...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 partij is die het gaat financieren, hmm. dat is ons nog niet bekend. En jullie houden nog steeds vast aan die stedenbouwkundige visie van 2021, hè, waar jullie heel ja, vaak ja, de nadruk op hebben gelegd. Ja, die stedenbouwkundige visie is gedragen door de, door de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 En de andere helft voor woningen. Dus ja, dat gaat er ook nog wel een hoop discussies ja. eraan doen. Ja, ja, willen we ja, daar ja. een woningbouw? Of willen we dat daar ook het hotel ja. voor de helft eigenaar wordt? Ja, dat is het. Ja, inderdaad en ik vraag zo. me af, als je hotelkamertjes kan maken op één hoog. kan je er misschien ook gewoon goede jongerenwoningen maken op één hoog? Dat zou kunnen. Want, ja. want die hoeven niet zo groot. Dus nee. waarom gaan we het aan het hotel?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 Misschien nog uh, 30 seconden om te vertellen... waarom mensen op OPZ moeten stemmen? Ja, waarom moeten mensen... Uh, mensen die... Uh, ik, uh, ja, ja, de, de tijd is ja, maar voorbij, dan... jammer. <laughs> nee, ik hoop dat mensen op OPZ weer gaan stemmen. Weet je, uh, wij willen dat er een, de gemeente um, goed gaat... omgaat met de, met de ouderen. Uh -huh. En dat er ook een ouderenbeleid komt. Hmm. Uh, ontwikkelen van seniorencomplexen. Dus ja... Um, we zijn de partij die uh, een gemeentesecretaris heeft, Belinda de met heel veel kennis in de partij. Ja. Um, ik denk dat wij een sterke fractie okay, hebben. Oké, nou ja, we hebben in ieder geval oog voor elkaar en hard verstand. Voor. Daar kunnen we mee afsluiten, dat want dat is jullie uh, slogan in deze ja. verkiezingstijd. Uh, nogmaals, bedankt. Hartelijk bedankt, want we uh, gaan nog flyeren vandaag verder. Ja, ja, ik ga straks eerst naar uh, een minder leuk ding.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 uh, nou, Nogmaals hartelijk dank. Okay. Uh, sterkte zo met uh, uh, de, de begrafenis van Henk uh, Bluis. Henk ja, heel oh. sterk. En we gaan uh, muziek uh, draaien. Ja, Leonard Cohen. Met ah, de altijd de goed. Altijd, de altijd, de goed. altijd goed. Heel goed. Above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me love dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of zoo elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek cultuur en sport op ZFM. Ja, dat was Leonard Cohen. Met, Leonard uh, Cohen, dancing. de Canadese thing of home run, he? het, is, ja. <laughs> het had, uh, het had <laughs> zo mooi het kunnen zijn. Bij BZN. Nou, ik vind Leonard Cohen beter ja, hoor. hoor. Ja, mee, dat, nee, BZN is een goede band. Ja. Nou, laten we niet te lang over de muziek gaan praten. Nee, want, dat is ook weer waar. Want, want we hebben aan de lijn uh, uh, uh, vanuit ja, dames en heren, echt waar, vanuit Altea in Spanje, hier is Carina. Carina, goedemorgen.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 nou ja, dus... Wat brengt jou naar Altea, Carina? Uh, nou, uh, dat is heel erg leuk. De oud-directeur van de School, ja. Die uh, verblijft regelmatig hier in Altea. En ik ben nu bij haar op bezoek. Oké, okay. wat ah. leuk. Ja. En Altea is natuurlijk ja. een heel uh, mooie, mooie plaats. Het, het historische hart van Altea. De heel Casa prachtig, Antigo ja. is een uh, sfeervol labyrinth met smalle straatjes. En, en, uh, ja, heel je, mooi. Echt her... prachtig. Alles wit... Ja. En uh, gisteren zijn we dan naar uh, Villa Joyessa geweest. Uh, dat is een plaatje met alleen maar prachtig gekleurde huisjes. Oké. Okay. Uh, palmbomen op het strand. Dus ja. nee, dat is natuurlijk ook echt uh, de moeite waard om daar eens naartoe te gaan. Ja. En dan heb je natuurlijk Gabia. Uh, daar zijn we ook naartoe gegaan en Moraida. Gabia? Gabia? Gabia. Gabia, ja, inderdaad. Ja. Sorry, Gabia, ja, klopt.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 tripje voor vandaag en uh, ja het is gewoon een warm windje maar wel bewolkt. Ik vind en het wel knap vandaag. Het heeft heel veel geregend hoorde ik de afgelopen weken ja, maar ja. eigenlijk toen wij kwamen begon de zon te schijnen. Hm. Dat, uh, dus ja hebben we wel geluk mee weer. Nou, ik vind het wel knap, Karine, uh, dat jij buiten de schoolvakanties ook nog zoveel uh, weggaat. Want je, je, je, je ja. moet gewoon weer naar school, hè? Dat denk ik, uh, maandag, uh, maandag ben ik... Maandagochtend, in, uh, ben je weer present. In de klas. Ja. <laughs> en woensdagavond, ja, Karine, ben jij bij ja. de uitslagenavond, hè? Woensdagavond ben ik... Al uh, ja, bij de uitslagenavond uh, in de kroeg vanaf negen uur. Dat is, dat is wel... een speciale avond. Ja, ja, dat is zeker een speciale avond voor iedereen, hè? handvoort. Ja, absoluut.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 Dat ja. ik. is misschien de moeite waard. Ja, dat is toch wat. <tie> nee, en daarna gaan we weer terug, hoor. Dus nee, uh, maar daar ben je er nog veel te jong voor. Daarom, dat gaan we niet doen. We gaan voor mij doen. zou het wel iets zijn. Wat voor jou ja. wel, ja. Nou, ja. We hebben wel, hier ja. ook een, een traplift. traplift, ja. Daar kan uh, ja. je ons ja. ook gebruik van maken. Ja, over een paar jaar, hè. Nee. Ja, ja, over een paar jaar. Ja, we krijgen een ja. seintje van, uh, van uh, uh, Maya. Nog, dat, nog één uh, minuutje. Eén minuutje oh, nog ja, hebben ja. voor nou, de woordag. muziek en, de, en, de, en het nieuws. Wat, wanneer, wanneer ga je terug? Morgenavond? Uh. Ja, morgen, morgenmiddag al oh, Morgenmiddag, oké. Okay. Ja. En dan ben je een mooi weer terug in ons uh, mooie dorp. En uh, dan zien we je, ja, je woensdagavond. Woeders, Wat leuk, uh, ja, goed. hartstikke goed. Carina, nog heel veel plezier. Ga de trein op tijd? Daar Gaan de treinen ja. daar wel op tijd? <laughs> ja, ja. ja. Oké, okay. rij je al trouwens. Rij je uh, al met de trein nu? Ja.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 Ik heb er iets mee te voelen. Ik ben zo'n schier in case ik volg op mijn chair. En ik weet niet hoe ik. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.